Het is niet te donker. Voorzitter, Frank! Er is een sterrenregen erbij! Verdomme je, brek mijn arm! Vind je naar buiten, Frank! Ga ja, even zien wie het is! Jack oh. oh. oh. Roberts! Hm? <toddacht> wie is het hoe hebben jullie mijn naam, verdomme? Ja, toen je nog niet zo dik en kaal was... werken je samen met ons in de sectie Frankrijk. Ik ben Bill Spence. En dat oude heertje met de ijzeren greep... is Frankie overmoedtikkerd. Frank, geef die jongens adem terug. Ja. Bill. Frank. Ja. Dus daar gaat het om. Wat heeft iets te maken met de sectie. Maar... Waar zijn jullie op uit? Waar zijn we in vredesnaam? Waarom hebben jullie met de hele nacht opgesloten? Wij hebben jou niet gepakt. We zijn zelf gepakt. Hoe ging dat met jou? Weet ik niet meer precies. Ik had gisteren een afspraak met een klant. Ik heb een zaak in radiocommunicatie. Ja. Heette die klant Farley? Met een aanstellerig Amerikaans accent? En nogal gul met whisky? Ja. ja. Waarschijnlijk hebben we na die whisky... nog een of andere injectie gehad. Nou oh ja... Ik denk dat het duidelijk is dat onze vriend Fali verbonden is aan de dienst bijzondere opdrachten. Waarom zou hij anders drie oudgedienden van de sectie Frankrijk ontvoeren en opsluiten in het hoofdkwartier? Huh? Het hoofdkwartier? Zou het waar. Het kwam me al zo bekend voor. Geen wonder dat ik zo eigenaardig over de oorlog droomde. Wat troepde je dan? Ja, de, de, de mengelmoes. Heel vaag allemaal door elkaar heen. M marcheren, gevechten, muziek. die je daarvan. Weet jij dat? Blijkbaar droomden we allemaal hetzelfde. Wat heeft dat te betekenen, Frank? Geen idee. Misschien is dit allemaal wel een droom. Ja, maar wat betekent het? Ik heb geen zin om raadseltjes op te lossen. Ik wil hier weg. Ja, als er niks veranderd is, dan kom je door het oude kantoor via de trom. Aan de grond. Ja, dat is de enige uitgang. Major, ze hebben Roberts gevonden. Ze gaan nu verder naar hun oude kantoor. Verbind me door, dat moet ik horen. En neem het op. Waar zit het lichtknopje? Links van de deur. Ah, hebben ze. Precies als veertig jaar geleden. Ja. Onze bureaus, hier de archiefkast. Zelfs de dossiers zitten er nog in. Nee. Ik zat hier. Papieren, Die papieren zitten nog in de la. Het is ongelooflijk. pin-up -um laden Lilliput, Men Only, van mei 1944. Eens kijken. Die hield het toen wel voor Steven bloot, moet je het niet zien. Nou, die was bepaald niet op rassoe gezet. Ik vind het helemaal niet leuk. Er wordt een raar spelletje met ons gespeeld. Dat is allemaal voor ons te voor gehaald. Het lijkt wel een museum. Hier zelfs de kalender op de muur. 26 mei 1944. Laten we maar even we wegkomen. Ik krijg hier het lek de water van. De deur naar de trap is afgesloten, Frank. La, laat eens kijken wat ze me zijn. Oh, zijn. Dat, dat is geen makkie. Ja, maar jou lukt het wel, Frank. Hier was de kolenkamer. Hij is leeg. Behalve die grote kast. Waar ja, wat alleen deze kamer nog net zo is als vroeger. Zeg, herinneren jullie dat Franse meisje nog? Die maragonisten van verzet, groep 3, Ze hielpen ons met decoderen als hij in Londen was. Donker haar, trui, lange broek. Hmm. Annette Rousseau. Precies, Annette. Annette is dood. Dood? En ze is doodgeschoten. Ze was vlak voor die idee gedropt in Frankrijk. Iemand heeft de Duitsers getipt. Ze stonden haar op te wachten. Dat was ze vergeten. Dat je zoiets vergeet. En ze was een van de vele agenten die verraden zijn door onze makker Paul. Ja, Paul Egan. En die aan het vierde bureau, dat is Bureau dat we... Zo zorgvuldig over het hoofd zien. Om dat verdomde slot open te krijgen heb je explosieven nodig, geen zakmes. Ja. Tot zover laten ze ons komen. Tot deze. Psst. wat is er? Niks nee, zeggen. Miss Missen -major. hij heeft de microfoon gevonden en kapot gemaakt. We kunnen niks meer horen. Dan wordt het tijd voor de confrontatie. Weet je zeker dat je niks met het slot kan doen, Frank? Uitgesloten. Wat gebeurt er? Wat? Nee. Goedemorgen, E.N. Ik hoop dat uw geheugen is warm gedraaid door ons reisje naar het verleden. Ali. Major, vali om precies te zijn. Waar is dat quasi-Amerikaanse accent gebleven? Dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Even min als de whisky. Waarom zijn we hier naartoe gebracht? Wel, heer, er moet een kleinigheid worden opgehelderd en daar heeft de dienst uw medewerking voor nodig. Want dit is niet te manier om de mijnen te krijgen, Major. Staan blijven! Ah, oh, we zijn gewapend. Ik hoop dat dat ding durft te gebruiken, Sergeant. Dat durft u inderdaad, meneer Pickard. Hier beneden, onder de grond. Maakt de dienst zijn eigen wetten. Net als in uw tijd. Dus ik stel voor... ...even een klein gesprekje met elkaar te hebben... ...dan kunnen we dit akkerfietje uit de wereld helpen... ...en allemaal weer naar huis gaan. Doe wat u zegt, Fleik. Ik wil niet weg. Ik moet mijn vrouw bellen. Het spijt me. Dat kan niet. De goede oude dienst heeft uw hulp nodig. Ik ben de dienst niet verschuldigd. Ik ben al veertig jaar uit. Iemand verlaat nooit onze dienst, meneer Peggert. De banden zijn te sterk. En weet u... U bent ons heel veel verschuldigd. U, allemaal. Waar dacht u dat die lage rente vandaan kwam? Toen u startkapitaal nodig had voor uw eigen zaak. Wat zegt u? Wij blijven altijd zorgen voor onze mensen. En daarom verwachten wij als kleine tegenprestatie... ...dat u in het zeldzame geval dat wij een beroep op u doen... <coughs> ...afijn, gaat u maar aan uw oude bureau zitten. Ja? <coughs> Zo, ja. Nou... U zult diep in uw geheugen moeten graven en dan slechts één vraag, maar waar hij beantwoordde. Ja, kom eens hemels ter zaken. Ik wil dat ieder van u vertelt waar hij was en wat hij deed op 26 mei 1944. 1944? U maakt dat grap. Maak ik grappen, sergeant? Ik heb niet de indruk, majoor. Waar wilt u dat voor weten? U moet eerst mijn vraag beantwoorden... voordat ik u daar weer een antwoord op geef. U weet dat u iets onmogelijks vraagt. Niemand kon onthouden... wat zo lang geleden gebeurd is. Eén van jullie weet dat nog precies. De andere twee zijn op weg geholpen. Het geheugen is een spons, meneer Pickert. Het zorgt alles op wat er in ons gebeurt... vanaf het moment dat we geboren worden. We kunnen er alleen niet bij. Maar iets, een gezicht, een geluid, een geur... iets kan het in beweging zetten. En dan herinneren wij ons tot in het kleinste detail dingen die lang vergeten waren, scherp en kristalhelder. Wat je daarvoor nodig hebt is de juiste associatie en die hebben wij u gegeven. Hoe? Onze wetenschappers hebben een hypnotisch middel uitgevonden dat de hersenen zeer gevoelig maakt voor geheugenassociaties. Van dat middel hebben jullie alle drie een stevige dosis gekregen die jullie voor een uur of 18 in een toestand van lichte bewusteloosheid heeft gebracht. In die tijd hebben wij onophoudelijk bandjes voor u afgedraaid met geluiden uit de oorlogsjaren. Het is een geavanceerde vorm van de oude techniek, iemand tijdens zijn slaap iets leren. En we hebben u hier teruggebracht naar uw oude standplaats en uw oude kantoor gereconstrueerd. Kortom, wij hebben uw brein gebombardeerd met geheugenprikkels. Nu hoeven wij niets anders meer te doen dan te wachten tot het u allemaal weer te binnen schiet. Uh, u verwacht toch niet echt dat we al deze nonsens geloven, hoor. Er staan geen middelen die het geheugen activeren. Dat zit wel goed, meneer Peter. U bent niet de eerste op wie we dit uitproberen. Ik kan u verzekeren dat het werkt. Bij mij in ieder geval niet. Nou, ik, ik weet niet of het aan dat spul ligt, maar uh, ik was al jarenlang het bestaan van haar net vergeten. Ik heb nooit meer aan haar gedacht. En nu, hier op mijn oude kantoor, kan ik haar uittekenen. Met die zwarte lange broek en dat rode truitje, dat is zo spande. Ik heb haar foto gezien. Ze leek nog maar een kind. Schoolmeisje. Ze was 18. Verraden. Welke schot zou zoiets doen? Paul Eden, heet hij. Vijf jaar lang hebben jullie bloedelijk samengewerkt met een dubbel spion en het niet in de gaten gehad. Of hij was buitengewoon goed, of jullie waren niet goed genoeg. Ja, die vraag hebben we in de tijd al gesteld, Majoor. met uw welnemen. Dat gaan we dan nu weer doen. <tie> U hebt er geen zwaar tegen als ik achter het bureau van de... Verrader, ga zitten. Ja. Mijn heren, we zullen we alles nog eens op een rijtje zetten? In de oorlog riep de dienst bijzondere opdrachten deze sectie Frankrijk in het leven met de taak vanuit één centraal punt de Franse verzetsgroepen te coördineren. Die groepen moesten zo voorbereide sabotageacties uitvoeren in bezet gebied en de harde kernvormen van een geheim ondergronds leger. Uh, we moesten ze goed worden voorzien van materiaal en wapens. Jullie spreken allemaal vloeiend Frans en zijn etelijke malen in het Europees bezetgebied gedropt om de zaken van die sectie te behartigen. Wat inhield dat jullie training moesten geven, problemen uit de weg moesten ruimen en... Mensen. Klopt dat? Ja, dat ja, klopt, ja. Alles ging goed tot 1944. Toen begonnen er dingen mis te lopen grote hoeveelheden wapens en voorraden waar men om zat te springen werden op de verkeerde plek gedropt. Gegevens over de identiteit en de locatie van enkele van onze belangrijkste groepen lekten uit naar de Duitsers. Op weg naar uiterst geheime ontmoetingen werden onze eigen agenten rustig opgewacht door de moffen. We moesten de ongelooflijke waarheid onder ogen zien. De verrader maakte deel uit van deze sectie. Ja. Paul Eugen. Dat zegt u dan nog steeds, meneer Pickard. Maar hoe bent u daar zo zeker van? Ieder van u had ja. het kunnen zijn. Het was een zaak van de interne veiligheidsdienst. Oh, kom. Zij hebben zijn flat doorzocht en daar hebben ze van alles gevonden. Dat lag me de hand. Waarom werd zijn flat doorzocht? Hij was een gesmeerd, majoor. Ja. Igen was met verlof toen de chef besloten intern onderzoek te doen. Hij en? moet daar lucht van hebben gekregen. Brak zijn verlof af en maakte dat hij wegkwam. Ik geloofde mijn oren niet toen ik het hoorde. Ik zou hem een kop onder verwet hebben dat Paul Egan te vertrouwen was. Goed dat je dat dan niet gedaan hebt. En sindsdien heeft niemand hem meer gezien? Nee, hij had zijn ontsnapping goed voorbereid. Hij is weer gevonden, mijn heren. Sterker nog, ik weet waar hij is. U huh? weet, ja. Vertel op majoor. Ik zweer u, ik draai hem zijn nek Stel je niet aan. Wat stellen, Door zijn toedoen zijn Annette en een heleboel prima Fransen doodgeschoten. Het was oorlog. In oorlogen gaan mensen dood. Ja, Frank, hij was een dubbelspion. Ja, en een briljante. Als ik hem al haatte, dan is dat al lang voorbij. Er is alleen een soort... Een bewondering overgebleven. Dus u hebt hem te pakken gekregen, major. Ja. En zijn wij daarom hier? Ja, daarom. Hoe hebt u hem uh, gevonden? Ja. Puur toeval. Officieel bestaat deze plek niet meer, maar... Uh, een paar maanden geleden heeft een soort ondersuperieur superieuren... Dat hier heringericht moest worden voor het geval dat. Maar daar nou, komt u maar mee, dan zal ik het u laten zien. Komt u maar. Deze deur door. Ja. Nou, ga hier naar binnen. Nou, het, uh, het was hier volgestout met oude rotzooi. Toen ze hadden opgeruimd, zaten ze nog steeds met die grote stalen kast daar tegen de muur. Dus uh, slepen ze hier naar buiten. Uh, help eens even, uh, meneer Roberts. Grote genade, een deur? Een knus klein kamertje dat op geen enkele bouwtekening voorkomt. Het is koud hier. Het lijkt wel een graftombe. Het was een graftombe, huh? Hier lag Paul Egan. Tenminste, wat er van hem over was na veertig jaar. Goeie god. Heeft hij hier al die tijd gelegen? Ja. Hoe is hij gestorven? Een kogel door zijn hoofd. Zelfmoord? Oh, nee. Moord in koele bloeden... ...en met voorbedachte raden. Ik vraag me af wie van u het gedaan heeft...